zowel die van Jack als die van zijn tweelingzus Jill. Het vorige record van de meeste resi-nominaties stond op naam van Eddie Murphy. Dat waren er vijf voor de film Norbit. De nominaties zijn bekendgemaakt op de dag voor de uitreiking van de Oscars. Het zijn de prijzen voor de beste films van het jaar. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden en oosten kan lokaal wat regen vallen. Het is ongeveer drie graden met hier en daar mist of nevel... Ochtends bewolkt, in de middag opklaringen en zo'n 9 graden. Ook morgen, maandag bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN BNN. 47. Crack the playlist. het is drie minuten over vijf, 26 februari 2012. We luisteren naar 4-7, zometeen na zessen. Vier feestje uh, met allemaal leuke artiesten die hier uh, muziek komen maken. En er is zelfs publiek bij, dat is ook wel een keer leuk. De, die komen gewoon in de studio, die kijken dan mee naar de bands en uh, nou, wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Dat allemaal na zessen. We trappen dit uur af met Crack the Playlist. En dat is met Nasse Diering. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet je waar ik jou het allerbeste van ken? Uh, nou. Uit de serie Deadline. Master. Ja, wauw dat, dat, dat vond ik echt een te gekke serie was dat. Sterker nog, ah, ik, ik keek hem altijd terug en uh, dat, ik denk dat er weinig series zijn in Nederland die ik zo spannend vond, zeg maar Nederlandse series als Deadline. Nou vet, dus nu is mijn ik vraag. heb het met heel veel plezier gemaakt, Ja. het is gek om, om eraan mee te werken. Maar komt het nog terug? Nee, dat geloof ik niet. Jammer, E nee, helaas niet. Ja, het e Volgens mij was het eerste seizoen ook meer bekeken, beter bekeken dan het tweede seizoen, maar dat weet ik niet helemaal zeker hoe het uh, ging. Nou, het tweede seizoen was ook nog wel goed hoor. Ja? Het was toch ook wel uh, tegen de miljoen, met, uh, met de herhaling erbij, zeg maar. Ja. Maar uh, nou, het was, was goed bekeken. Maar, maar, Zie Alleen ja, het was maar... gewoon uh, niet te doen, man. Wat? Productioneel. Het was, het, was heel, uh, het was heel veel. Te duur of zo? Uh, ja, nou, voor het budget wat we hadden, moesten we zo. Zo ongelooflijk hard werken, je moet altijd hard werken, maar zoveel zo doen op één dag, waardoor het gewoon eigenlijk niet te doen is. Ja. En dat is ook de reden, denk ik, waarom het, uh, waarom het gewoon niet meer kon. Nee, nee het was een soort, een soort uh, ja, wat was het, geheim geheime politieteam zaten jullie in? Die, ja, die uh, anti Antiterreurteam, Antiterreur ja. ja, ja. Uh, spannende serie was het. Waar, waar, waar ben je nu mee bezig? Uh, nu ben ik heel druk aan het spelen. Nu sta ik uh, op toneel bij het Rood Theater, een uh, voorstelling Kust. Um, waarbij ik eigenlijk uh, nog maar een paar keer speel en dan ga ik uh, in reprise een paar keer, nee ja, ik, ik speel zo een paar keer nog uh, de komende maanden. Mm -hmm. Verder uh, ben ik druk aan het uh, auditeren en hoop ik dat er uh, mooie films, of televisieprojecten op een pad gaan komen. Echt waar? Moet jij nog, uh, Jij moet gewoon uh, een gewoon audities doen. Ja, ik toe. moet gewoon nog auditeren ja. hoor. Dat, dat vind ik altijd zo raar. Dat uh, bedoel, je bent, hoort dan inmiddels toch bij, uh, bij de grote Nederlandse acteurs, mag je toch wel zeggen. En dan, maar dan, nou, dan, dan zijn er geen eh, regisseurs die denken, weet je, weet je wat, laat ik hem eens even bellen. Nou, voorlopig nog niet, nee. Nou, wat stopp, <g inhale> wat lachig. Nee. Yeah. Nou, nou laten we... Ja, dat is natuurlijk alleen maar goed, weet je wel. Dat is ook goed. Het is ook, ik uh, bedoel, die regisseurs moeten ook, moeten ook gewoon zien of dat het klopt in het plaatje. Of, uh, ja, Niet precies. zozeer dat je, dat je moet laten zien dat je kan acteren. Ik bedoel, ik hoop dat ik dat inmiddels wel heb laten zien. Maar het is dus meer dat, dat, dat jij past bij die rol. Voorbeeld. Ja, oh, nou, okay. nou. We gaan je muziek draaien. Uh, ik heb hier je lijstje. Er zit echt een enorme vage trek tussen. Waarom... Ik heb geen idee waarom je die hebt uitgekozen, want daar komen we later ja. wel op. Voor de rest, uh... oh, mooie liedjes. Laten we beginnen ik bij de eerste. Ik weet niet welke trek je <laughs> Ja, nou, daar kom je vanzelf <laughs> op. Ja, dat komt wel goed. Uh, de, ja, de eerste is uh, Billie Jean van Michael Jackson. Waarom die plaat? Ja, Michael Jackson is, is gewoon. Ja, die is. Uh... Ik, ik, ik denk hem vroeger altijd na toen ik klein was op de basisschool, de middelbare school, als er een soort van, van playback van playbackshows waren, dan, uh, dan stond ik daar op toneel en deed ik Michael Jackson, inclusief Moonwalk en Robot. En uh, dus uh, hij is uh, hij is gewoon hij het gewoon de, de, de king of pop en dat is die wat mij betreft nog steeds. Het is een beetje jammer dat hij ja, rare dingen heeft gedaan en dat dat er allemaal rare nieuws uh, vanuit zijn kant uh, de, de, zeg maar uh, dat we, dat we dat allemaal hebben gehoord ja. en gezien. Maar ik vind hem de grootste artiest aller tijden vandaag, Billy Jean. Michael Jackson, Billie Jean in Crack the Playlist, Diep in de Nacht. En we gaan naar Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Waarom die plaat? <laughs> Let's Get Loud is eigenlijk de plaat waarbij ik alles aan... Ik moet altijd aan die plaat denken als ik uh, denk aan hoe het, uh, hoe het begon met mijn vriendin. Mm -hmm. zeg maar. Om die plaat dansten we altijd. Oh, ja? en, uh, toen hadden we nog niks, maar toen was ik wel aan het hopen... Dat zij, dat zij mijn vriendin zou worden. Ja, ja. En waar, waar dansen jullie dan? In de, in de stamkroeg. In, de, in de Steenbergen. In de steen. dus waar in, wij vandaan komen. Dus midden in ja. Steenbergen stond dan ineens Jennifer Lopez, Let's Get Loud. En toen dachten jullie, weet je wat, hier gaan we snoeien op dansen. Ja, ja, ja. Dan gingen wij dansen en dan dacht ik, oh jezus, ze is het wel heel leuk. En, maar goed, dat duurde een jaar voordat, ik, voordat het eindelijk wat was. Oké, okay. als dus je het niet echt ja, een player Ik ben niet echt de beste verschieler <laughs> <Nee. Ja, man. laughs> Nou, dan. dan uh, het is jullie liedje. Jennifer Lopez, let's get loud. Ah. Get Loud and Crack The Playlist, met Nasser Goedemorgen nog een keer. Morgen. Uh, we gaan naar, uh, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet goed hoe ik moet uitspreek hoor. One, two, three, Soleil, Jarai. <laughs> Fantastisch. One, two, three, Soleil. Ja. Nee, het is uh, in het soleil. Oh, het is in het Frans. Oké, okay, kijk aan. <laughs> ja, het is, van, uh, het is een combinatie van uh, drie Algerijnse zangers. Uh, uh, Rashid Taha, uh, Foudel en uh, Shep Ghaled. Mm -hmm. Die hebben een concert gegeven, uh, onder de naam Une de trois En uh, die track, Yaraya, is een track die ik helemaal grijs heb gedraaid. En bij die track moet ik altijd denken aan de eerste keer dat ik met de auto naar uh, Marokko ben gegaan. Oh, want ja... Dat was met mijn broer en mijn zus. En nou ja, toen stond gewoon, uh, die cd stond sowieso op repeat. En met name uh, die track... Dus ik moet altijd denken aan die reis. Ah ja, dus het is zo'n plaatje, als je hem nu hoort, dan, dan, uh, dan ga je gedachten altijd weer terug aan die, uh, aan die roadtrip naar Marokko. Ja, ah. ja, inderdaad. Nou, ik ga het niet proberen, maar ik ga hem gewoon draaien. Uh, Kondig hem zelf even aan, dat is makkelijker. Oké, okay, dit is uh, In de Trostelijn met Jarayev. Jaraya. zo Je doet er een soort zuchtje achteraan, uh, uh, Ja, dat is de laatste, de laatste letter, is de. Ja, ja. Jaraya. Ja, want je moet, hem, je moet hem echt gewoon uitzuchten, als het ware. Die ja, dus? Tcharaya. Uh, dus? Tcharaya. <laughs> ja, ja. Die het... komt bij de buurt. <laughs> die bij de buurt. Mooi. We gaan maar naar. mooie trek, hè? Ja, Ik zeker. Te gek, nee, absoluut, maar... absoluut, absoluut. We gaan naar uh, Seth met de leven. Ja. Waarom die? Ja, De Leven, de leven is een track. Die is zo, dat is zo'n belangrijke track voor me geweest. De afgelopen, uh, het afgelopen jaar natuurlijk. Uh, met, uh, het was natuurlijk de soundtrack van, uh, van Rabat. Mm -hmm. De film. Ja. Uh, waarmee we hoge ogen hebben gescoord, Gelukkig. En, en nog steeds doen. En dat is iets waar ik zo ongelooflijk trots op ben. Mm -hmm. uh, maar afgezien van dat is het ook een track die... Die, die gaat over... Uh, ja, dat je gewoon alles uit je leven moet halen. Ja. Weet je? Ja. Ik vind het ook echt, echt super dat hij zegt de leven. Ja. Ik, ik snap dat helemaal. En, uh, ja? En, ja? Ja, absoluut. Ja, want dat, uh, ik, moet... ik weet zeker, hier op Radio 1 uh, dan gaan er weer mailtjes komen, do doorkomen van mensen die zeggen ja, grammaticaal klopt er geen hol van. <laughs> ja, de, <laughs> dat, dat, dat zal inderdaad wel. Maar uh, het is alleen maar logisch dat het grammaticaal niet klopt, want het, het is niet... Hij legde het heel mooi uit en zei, als ik over het leven ga praten, is het te groot. Ik, ik, wat, moet, wat moet ik nou over het leven zeggen? Dat, dat, daar heb ik toch helemaal niks over te zeggen. Yeah. Dus daarom hou ik het klein bij de leven. En dan gaat het meer over mij en over uh, wat ik vind van het leven. En, en hopelijk vinden meer mensen dat ook. En uh, Ik ben het helemaal met hem eens. Het is, uh, het is een fantastische trek en het gaat heel erg over, haal, haal er alles uit. Gaal. Voor je het weet is het afgelopen. Dus, uh... We gaan luisteren naar Sef uh, met De Leven. Soms okura, acht gangen. soms tempura, champagne, soms Soms visfim, soms Gucci, soms gomme de garçon soms Louis Soms dansen, soms lichtjes, soms, soms drankjes, soms flitsen Soms 150 paar kiks, en soms helemaal niks Soms New York, soms Londen, soms Soms high, stom dronken, soms Soms Tokio, soms Parijs Soms buur, soms met ijs Soms shows, soms aandacht, soms Soms weekend vanaf maandag, soms Soms allemaal chicks En soms helemaal niks Dit is de leven En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan en ik weet dat dit een leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Geniet ik ervan, elke dag Soms balen, soms huilen Soms, soms liever niet naar buiten Soms, soms bang zijn voorladen Soms, soms mis ik mijn vader Soms, soms crisis, soms verdriet Soms, soms eventjes niet Soms, soms even een dip en soms helemaal niks. Soms gezeik, soms gehaat. Soms, soms kijken, soms op straat. Soms uitschelden, omkijken. Soms weghouden, doorbijten. Soms, soms flippen, doorslaan. Soms, soms slikken, doorgaan. Soms, soms een tand door een lip. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. Zolang het er nog even is Geniet ik ervan, elke dag En ik weet dat dit te leven is is dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet snap je stapje voor stapje dichter bij het einde jij leeft je leven ik leef de mijne en mijne is bijna met geen pen te beschrijven daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen bij als HSL treinen of snelle concordes Waarschijnlijk nergens spijt van Alles was mooi Ook de dalen en die andere slooi Alles gepakt, niks laten liggen De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen uh, Ik heb niks gemist Echt helemaal niks Dit is de leven En ik weet dat dit de leven is En ik weet niet of het nog lang duurt Maar zolang het er nog even is Leven van Sef. en dan gaan we naar een, een, een, ja, een, een klassieke hiphopper, Toepak. Ja, man. <laughs> Waarom die? Ja, Toepak is, is ook gewoon een legend Ja. Um, die er ook helaas niet meer is. Hij heeft ongelofelijke goede tracks geschreven uh, over van alles. Ik bedoel, uh, als klein ook, uh, Deer Mama bijvoorbeeld, gaat over uh, moeder. Maar in dit geval koppel ik uh, ook een beetje mijn geloof aan, aan deze track. Only God can judge me is iets waar ik ook echt in geloof. Uh, mensen, ik bedoel de afgelopen mm -hmm. vijf maanden, hebben heel wat mensen allerlei meningen over me gehad en zo. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk is er maar één die over mij kan oordelen en dat is uh, God zelf. En wanneer, en, wanneer uh... zet je hem dan op deze plaat? Heb je dan ook echt een moment dat je denkt, weet je wat, ik, ik ga gewoon even zitten, ik zet even een plaatje van Toepak op en dan komt hij vanzelf voorbij? Nee, ik zoek hem, ik, als, ik hem, als ik hem wil luisteren, dan zoek ik hem ook echt wel op, hoor, op mijn uh, iPodje. Yeah. Dan, ga ik, ja, dan uh, ga ik er gewoon echt naar... Ik bedoel, ik ken die track helemaal uit mijn hoofd, zo goed als. Yeah. Dus dan zit ik helemaal mee te, mee te doen. Maar dat kan dan overal zijn. Dat kan ook wel als je op de fiets zit of zo. Of, uh, ja, de ja, trein vooral. Dat ja, is vooral komen. vaak in de trein. Ja, ja, ja. En dan weet het maakt nogal veel uren in de trein. Dus, uh, en weet niemand dat je naar nou zit te luisteren, maar ondertussen luister je je naartoe, Pak. Ja, man. Ja. <laughs> Goed. Only, only yeah. God can judge me, zo heet hij van Tupac. Only God can judge me. Is that right? Only God babe. Nobody else. Nobody else. All you other motherfuckers get out of my business. Really? Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back. I couldn't trust my own hope. Just a bunch dirty facts. Will I succeed? it from the weed. the but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future 'cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use in trying? I've been trapped since birth. Cautious 'cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hurts And they say it's the white man I should fear, but it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish I died. Oh my Lord, tell me what I'm living for. Knocking on heaven's door, and all my memories are seeing brothers bleed and everybody cries, but still nobody sees. Recollect like, like your thoughts, don't get caught up in the mix, 'cause the media's full of dirty tricks. Only God can judge me. can't <laughs> <Yeah>, baby. <laughs> Only God can judge me. Only wake up strangling, dangling my bed sheets. I call a nurse cause it hurts to reminisce. How did it come to this? I wish they didn't miss. Somebody help me, tell me where to go from here. Cause even doves cry, but do the Lord care? Trying to remember. Only make me stronger. For real. I don't see why everybody feels as though they gotta tell me how to live my life. No. Let me live, baby. Let, Let me, me live. Pac, I feel you. Keep serving it on the Rilla. For instance, say a player hating Marcus out to kill you. What you be wrong for bucket the nigga to the pavement? He gon' get me first if I don't get him. Start praying. Ain't no such thing as self defense in the court the of law. So judges, when we get to where we're gonna win the cross. That's real. Got him, lift him, crap the fuck up on him. Half a million tapes. Now, everybody want a map the talk on behind my back like a bitch would. Telling them niggas you could fake I wish you would. And be them same motherfuckers in your face that'll rush up in your place to get your safe. Knowing you on that paper chase. Brass, glass, big screen, and leather couch. My new shit is so. Dragon telling lies, don't think I don't see you hate us, I know y'all in disguise Guess you figure you know me cause I'm a thug, that love to hit the late night club, drink and buzz, been living lavish like a player all day, now I'm about to floss a ball, play a shit with four only God can judge me, only God, only God can judge only God can judge me, only God, that's real, only God can judge only God can judge me, God only God, we are done. Only God, man. that's real. Fuck <laughs> <God>. everybody else, <laughs> man. Man, look here, man. My only fear of death is coming back to this bitch God reincarnated. That's what I only meant to. <laughs> we about to. Track the playlist met Tupac, Only God Can Judge Me. Nou, uh, daar gaat dan gaat hij dan? Charlie Lonals en Mental Tio. <laughs> met Wonderful Days. Uh, ja, Verklaar je nader zou ik zeggen. Het is toch een classic man. Ja, ja het schreef... is ik, ik, ik, ik, nou, ik moest gewoon denken van oké, okay, wat, wat zijn nou tracks die, die me bij zijn gebleven en waar ik een soort verhaaltje over heb. En... Toen kwam ik opeens met Charlie Lawrence en met Tio, want het is ja, het is, het is, toch een... Als ik die track hoor, dan gaat het maar niet zozeer om die track, maar gaat, dan gaat het meer om, om die tijd ofzo. En dat was een soort, ook een soort rare tijd, waarbij ik niet zo goed wist welke kant ik op wilde, qua muziek. En qua, terwijl ik vond, ik vond het wel hele toffe muziek, en ik weet nog heel goed dat met de hele groep... Ik bedoel, we hebben het over hoe oud was ik? Ja, dus dat is 95, 96, denk ik dit geweest. Hè? Ja, precies. Ja. Um, dus ik zat op een middelbare school. En um, zijn we met een groep naar Alka gaan. gegaan, zo heette dat. Ik weet niet of het nog bestaat, maar dat was een uh, soort discotheek waar, waar we altijd naartoe gingen. Ja. En daar, daar traden ze op. Charlie Lolo is een meester Tio. En toen dacht ik, wow, maar iedereen anders, dat was toen nog, uh, nog net, net voor het. ...de gabbertijd, zeg oh, ja. maar. Ja, dit was de happy hardcore was dit nog, hè? De, de, ja. Dus niet dat, niet dat snoeiharde... Niet het snoeiharde beuken, zeg nee, maar. Nee, Maar dat kwam al vlak daarna begon dat te komen. Ja. Maar dit was zo net nog daarvoor. En toen vond ik het echt heel tof. Dus als, als, dat, uh, als dat op die level door was gegaan dan was ik waarschijnlijk gewoon een soort gabber geworden of zo. <laughs> maar, maar waarom is het gestopt? Want uh, je, je bent het niet geworden. Nee, zeker niet. Nee, omdat het toch... Ik bedoel, die gabbers hier een kant op, die ik... Uh, nou ja, daar had ik niet zoveel mee. Nee, zeg maar. nee, nee. nee ja, was die helemaal... levensstijl en zo. Nee, man. Ja, het... Doe mij maar gewoon de happy hardcore. Ja, gewoon het vrolijke Wonderful Days van Charlie Le low noise van een lastige naam eigenlijk, en de Mental Tier. Oh, I'm praying Lees. Ik denk de eerste keer dat we hem draaide hier op Radio 1. En, uh, ja. nou, hopelijk niet de laatste, dus een uh, geilig vrolijk plaatje. We gaan naar uh, uh, uh, een wat nieuwer nieuwe liedje. Kanye West samen met Rihanna, All of the Lights. Ja, um, als je het hebt over losgaan op een trek uh, in deze tijd, dan is dat toch echt wel All of the Lights. Uh, nou, zeg ik niet goed, All of the Lights, ja, toch? Ja, All of the ja. Lights, ja, zeker. Ja, van uh, Kanye en uh, Rihanna. Wauw man, ja man, dat was natuurlijk afgelopen jaar. Um, ik weet ook nog, dat doet me ook denken aan, aan de periode dat ik uh, kind draaide. Ja? Yeah. Want toen, toen stond dus, ik moest steeds naar Roemenië. Ik ben iets van vijf keer heen en weer gevlogen, omdat, daar, uh, omdat ik daar al mijn draaidagen had. En uh, Kanye, zijn album stond op repeat en met name ook dat nummer. Mm -hmm. En daarbij in die tijd toen ik uitging, dat was, dat was de track die gedraaid werd in de Jimmy, in de Bitter Zoet. dus uh, ja, man, dat, die moet sowieso in het lijstje als zijn de, de track om, om los te gaan. Ja, en denk je dat dit dan ook nog zo'n plaat is die dan, uh, ik die, bedoel, die, die nu uh, herinner je hem nog goed? Want hij is, uh, hij is recent en hij hoort ook bij ja. herinneringen die je nog maar net hebt. Denk je dat hij over ja. tien jaar nog steeds, uh, dat het kwartje nog steeds valt? Nou, ik denk het wel hoor. Yeah. Ik denk het wel, ja. Ik, ik ben sowieso niet echt iemand die lang blijft stilstaan bij, bij, een, bij een plaat of zo. Um, maar in dit geval wel. En de platen die ik, die ik op repeat heb staan, die blijven, die blijven lang hangen. Mm. Dus ik, ik verwacht wel dat dit, dat dit dan zo'n trek is. Ja. Als je mij over tien jaar vraagt, dan maak ik weer een, een playlist. ...dan denk ik dat deze er tussen gaat staan. Nou, we gaan het dubbelchecken in, uh, in 2022. 2022. <laughs> <laughs> ik bel je dan weer op. We gaan er eerst maar eens naar lights. All Goed of doing. the lights van Kanye West in Rihanna. Want you to see everything, want you to see Nigga dead. I slapped my girl. She called her feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home. I'm almost there. I'm on my way. Headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. Oh, no. Visitation, we met at borders, told her she'd take me back. I'll be more supportive. I made mistakes, I bought my head, and court sucked me dry. I spent that bread, she need a daddy. Baby, please can't let her go up in that ghetto universe. in Crack the Playlist met Nasser Char, uh, tjarg gaan we draaien met Somebody That I Used To Know. Dat is een plaat die is echt plat gedraaid. Ja. Maar hij blijft leuk. Zo, dan heb ik mijn mening erover gegeven. En nu jij. Ja, ik, ik, ik wilde deze sowieso uh, in mijn lijstje. Maar ik had ook wel te denken van, ja, maar wat kan ik hier nou over vertellen? Doe wij het nog zo... Nou, nieuw niet, maar bedoel, hij was. Wanneer is hij uitgekomen? Ja, ik denk dat... eind vorig jaar, zeg maar. Dus, uh, ja, misschien volk. wel half vorig jaar hoor, maar hij is nog wel heel erg aanwezig. Oh. Hij wordt nog echt wel. Uh, uh, ik denk dat hij elke dag nog wel een paar keer wordt gedraaid op uh, Nou, op verschillende Ik cijfers. ontdekte hem echt pas in oktober, zeg maar. Oktober, ja. november. Ja, ik denk zo. dat dat ook wel een beetje de tijd was, inderdaad. Ja, Oké. Okay. Ja, ja. En ik weet het niet met die. Maar dit nummer, dat, dat doet gewoon iets met me. En ik weet niet wat ofzo. Ik kan nog niet zo goed bewoorden wat. Alleen, al, alleen dat al, yeah. vind, ik het, vind ik het belangrijk om het te noemen. Dat, het, dat ik het zo'n, ik vind het zo'n mooi nummer. En, um, ja, weet je, <lacht> ik heb er niet zo <lacht> veel over te vertellen. Ja, ja, dat hoeft zo. Bedoel, je hoeft oh, bij elk, elk plaatje ja, verhaal hebben natuurlijk. Gewoon een mooi liedje. Ik denk, dus, ik denk dus eerder bij dit nummer, als je mij over tien jaar vraagt van noem een, noem een track, uh, maak een playlist. Mm -hmm. Dan, heb ik het, dan weet ik het zeker bij dit nummer okay. dat hij terugkomt. Deze instant klassieker is het geworden, ineens. Ja, ja. ja. We gaan er naar luisteren. Got you as somebody that I used to know. said you felt so happy you could die I told myself that you were somebody that I used to know. Heb je toevallig die cover gezien met die <laughs> vijf mensen op één gitaar? Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, ja, wie niet, ja. He, vraag je dan af. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, is cool gedaan. Cool. Ja. Je hebt Galet. Je Galet met Triglis. Triglis is voor mij de plaat van, van 2011 eigenlijk. Ja? Uh, vooral omdat het te maken heeft met, uh, met de film Rabat. Um, ...waar we drie keer voor genomineerd zijn voor Gauw Kalf en uh, ik, ik, ik heb hem gewonnen. En we zijn nu ook weer uh, vier keer genomineerd voor een Rembrandt Award en uh, we gaan uh, naar uh, internationale festivals ermee. Dus uh, het feestje gaat maar door wat dat betreft. Ja. En, uh, en Trigelis, die track staat, staat voor mij voor, voor de reis die we gemaakt hebben, uh, voor de vriendschap, de echte vriendschap... Um, en voor de film. Is het het, mooie, is het het mooiste project waar je aan mee hebt gewerkt? Ja. ja? ja. Um, en komt dat, komt dat door uh, het grote succes? Of zou nee. het zou dat anders zijn? Nee, als nee want als, als, er, als er niemand was gaan kijken. als we geen prijs hadden gewonnen. als er geen nominaties waren geweest. dan was het voor mij nog steeds een succes. Hm. Um, dat wij deze film hebben kunnen maken. met de met, met weinig middelen die we hadden. Um, is, is ongelooflijk eigenlijk. Maar we geloofden er gewoon in. Een, mm. En ja. we hadden een idee en we hadden een, een verhaal. En, uh, en we hadden de vriendschap waar we, op, waar we sowieso op konden rekenen. En kennelijk heeft dat succes uh, De echte vriendschap, vriendschap gehad. heb ik het dan over, zeg maar, tussen, tussen ons. Gep Galet, ja. zo heet hij. Dat is je ja. laatste artiest. Trikelies, zo heet het plaatje. Dat is je laatste plaats. En uh, dank voor je, voor je muziek. Oké okay, man, en, uh, alsjeblieft. Uh, ik spreek je in 2022. <laughs> dat is goed. Oké, okay, tweet okay. okay, van hoi. Favoriete muziek van uh, Nadine Char En inmiddels is de studio helemaal uh, volgelopen met mensen. Laat even wat van je horen. Hey, leuk. Hè? Zondagochtend en de hele studio propvol. We hebben allemaal mooie... Uh, uh, leuke bands en artiesten uitgenodigd. Robin Bornemans, zometeen. De band Lick en uh, Tje. Dat is de artiestennaam. Wie erachter zit, ga ik zometeen ook allemaal vertellen. Na zes uur een soort, ja, wat is het vier feestje eigenlijk? Een soort zondagochtend kroeg. Met je lekker wakker worden met goede muziek en andere artiesten. Dat allemaal zometeen na het nieuws met Juris Tubenitsky van zes uur. B -M -M.